3 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. De Europese Unie heeft de steun voor vluchtelingen uit Libië verhoogd tot 10 miljoen euro. Vluchtelingenprobleem wordt met de dag groter. In opvangkampen in Tunesië bivakeren tienduizenden mensen in tenten, maar ook in de open lucht. En aan de Libische kant wachten nog eens tienduizenden tot ze de grens over kunnen. Er staan kilometerslange rijen. De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN... roept op honderden vliegtuigen te sturen om mensen te evacueren. Anders dreigt daar een humanitaire ramp. Frankrijk en Groot-Brittannië bereiden een luchtbrug voor... om Egyptische vluchtelingen die nu in Tunesië zijn... terug naar huis te brengen. Ook zijn marineschepen onderweg naar het gebied. Een groep islamitische landen is van plan veldhospitaals... en ambulances te sturen en tenten voor 10.000 vluchtelingen. De Hogeschool Utrecht heeft een medewerker ontslagen voor het stelen en doorverkopen van tentamens. De fraude binnen de faculteit Economie en Management kwam vorige maand aan het licht. Vijf verschillende tentamens waren gestolen uit een afgesloten ruimte en verkocht aan studenten. De medewerker heeft inmiddels bekend. Welke functie hij had is niet bekendgemaakt. De Hogeschool Utrecht zegt alleen dat het geen docent was. Twee studenten hebben bekend dat ze tentamens hebben gekocht, vertelt de directeur van de faculteit. Als je kijkt naar de achterliggende uh, gedachten achter dat artikel in de kieswet... Hè, dan, dan is dat toch uh, het voorkomen van beïnvloeding uh, of, of intimidatie van kiezers... vlak voordat die hun stem gaan uitbrengen. En uh, uh, in lijn daarmee zou je toch eigenlijk ook wel moeten concluderen... dat uh, propagandaactiviteiten uh, in de directe omgeving van een stemlokaal... Uh, uh, toch eigenlijk ook niet uh, zouden moeten kunnen. Nou, u hoorde het al, dat was niet de directeur van de faculteit van de Hogeschool Utrecht. Maar dit ging over de verkiezingen en u hoort die quote waarschijnlijk later in deze uitzending nog weer. We gaan het hebben over de verkiezingen. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten... had om kwart voor twee 20% van de kiezers gestemd. Dat meldt onderzoeksbureau Sinoveet. Dat deed vier jaar geleden geen metingen... waardoor het cijfer laster is te vergelijken. De opkomst is een stuk lager dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar. Verrassend is dat niet, omdat de opkomst bij Provinciale Verkiezingen altijd lager is. De kiesraad gaat de komende maanden het, het flyeren op de verkiezingsdag evalueren. De ongeschreven regel is... Er op de verkiezingsdag dat er op de verkiezingsdag geen campagne meer wordt gevoerd, maar steeds meer partijen doen dat toch. In de kieswet staat dat er in stemlokalen geen kiezers mogen worden beïnvloed, maar de kieswet zegt helemaal niets over activiteiten buiten het stemlokaal. Zegt de kiesraad. Als je kijkt naar de achterliggende uh, gedachten achter dat artikel in de kieswet. He, dan, dan is dat toch het uh, voorkomen van beïnvloeding uh, of, of intimidatie van kiezers vlak voordat die hun stem gaan uitbrengen. En uh, uh, in lijn daarmee zou je toch eigenlijk ook wel moeten concluderen dat uh, propagandaactiviteiten uh, in de directe omgeving van een stemlokaal uh, toch eigenlijk ook niet uh, zouden moeten kunnen. Vanochtend wordt er onder meer geflyerd voor de stations van Amsterdam, Den Haag en Utrecht waar ook stembureaus zijn. De kiesraad bekijkt of er regels nodig zijn. Het weer dan nog vrijwel overal zon, alleen in het uiterste noorden op de Wadden is het bewolkt. Temperatuur ligt tussen de 4 en de 7 graden, maar door de noordoostenwind voelt het iets kouder aan. Morgen is het vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Nou, WB Verkeersinformatie vielen na een ongeluk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knoop het Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, 5 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Thijs van den Brink en Elsbert Grutekke. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur aandacht voor de Zeeuwen en hun trouw aan het CDA. Dat is een van de spannende vragen vandaag. Zijn ze daar trouw aan het CDA? Straks gaat columniste Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek... en appelsje schillen. Elma, goedemiddag. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Uh, met wie? Uh, met uh, Alfons Martens. En hij is zenderleider van de zender Net5... En hij is daardoor ook verantwoordelijk voor een nieuw format... een nieuw programma dat over twee weken begint... Uh, kleine twee weken. En dat heet Beauty in the Beast. En de ondertitel is Schoonheid zit van binnen. Ja, En waar gaat het programma over? Uh, daarin worden twee personages met elkaar geconfronteerd. Nou, twee echte mensen. De ene is een uh, mevrouw die door, haar, door schoonheid is geobsedeerd. Dus de hele tijd bezig is met botox en lijnen en noem maar op. En die de andere personage is iemand die uh, door geboorte of door een ziekte... of door een ongeluk ernstig misvormd is. Die twee worden tegenover elkaar gezet een week lang. En dat moet uh, volgens het persbericht leiden tot wederzijds begrip. Ah. En ook voor begrip, tot begrip bij de kijkers. En jij of... hebt daar vragen bij of dat wel zo gaat werken? Ja, daar heb ik... Uh, ja, ja, Goed. ja. Is... Welke vragen dat zijn, horen we straks. Eerst gaan we naar onze verslaggever Maarten Hag in Zeeland. Ja, die staat op de markt in Middelburg. En hij is op zoek naar kiezers die het CDA trouw blijven in Zeeland. Ja, Maarten, hoe staat het? Hoe loyaal zijn de Zeeuwen aan het CDA? Nou, om, om te beginnen ben ik even iets doorgelopen. Ik ben nu bij de Lange Jan, want het werd te op de markt. Maar hier recht onder de Lange Jan, prachtige kerk. In het zonnetje sta ik hier met, uh, met wat kiezers. En ja, ik moet zeggen, het, het ziet er niet heel best uit voor het CDA. Van de mensen die in het verleden CDA hebben gestemd kwam ik er verschillende tegen die echt hun hele leven CDA hebben gestemd... zelfs tot en met vorig jaar nog. Maar die dit jaar uh, met name overstap, de overstap maken naar de VVD van Mark Rutte... en de argumenten die voorbij komen zijn uh, met name het gemis aan leiderschap... gemis aan daadkracht, gedoe bij de partij. En uh, ja, daar steekt Mark Rutte met al zijn vrolijkheid uh, goed bij af, zeggen veel kiezers. Uh, Patricia Damiliano staat inmiddels bij mij, lijsttrekker voor uh, de CDA, het CDA hier in Zeeland... Dat is niet zo goed nieuws voor uw partij. Nou, dat is vervelend inderdaad. Maar uh, ja, het zijn wel Provinciale Statenverkiezingen. En uh, u zegt zelf al, het leiderschap uh, van Mark Rutte doet het blijkbaar goed. Maar uh, ja, hier hebben we met Provinciale Staten te maken. Ja, dat, dat zegt u wel. Maar het, het kost u toch ook uh, kiezers, omdat dat landelijke gebeuren wel heel veel invloed heeft op de keuze van mensen. Ja, natuurlijk. Provinciale Staten kiest de Eerste Kamer. En uh, ja, dat, dat uh, speelt een hele grote rol. Want in de, in de peilingen staat u er dus niet goed voor. U heeft nu tien uh, zetels hier in de Staten. Daar kon wel eens de helft van afgaan. De peilingen die hier gedaan zijn onder 650 mensen, was dat wij vijf zetels zouden overhouden. Maar ja, ik blijf gewoon positief wat dat betreft. En vijf, dat, dat zou ik wel heel erg droevig vinden. Nou, het zonnetje schijnt vandaag. Dus uh, alle reden om in elk van vandaag nog even te blijven lachen. En bovendien staat hier een meneer bij ons. Uh, u heeft vandaag gestemd? Ik heb vandaag gestemd en ik heb op CDA gestemd. U bent wel trouw aan de partij? Ik ben trouw aan de partij omdat ik vind dat ze goede ministers hebben. Dat ze goede bestuurders hebben en dat ze een goed programma hebben. Dus uh, u, u bent voor uh, deze partij en de manier waarop ze uh, erin staan. Maar bent u ook voor de samenwerking met de PVV? Um, ik heb daar uh, lang over getwijfeld. Maar uh, we zijn nu eenmaal... Uh, op die trein gesprongen en ik denk dat we deze rit uit moeten zitten. En dan uh, kunnen we over vier jaar altijd weer opnieuw bekijken. Want ook dat speelt een rol onder uh, CDA-kiezers, twijfels over de samenwerking met de PVV. Onder meer bij uh, een bekende zeeuw, Ad Koppejan, uh, is die twijfel ook bekend. Hij woont in Zoutenlanden en vanmorgen was ik daar ook eventjes. Om daar uh, uh, te peilen hoe de achterboom van Ad Koppejan uh, nadenkt over deze verkiezingen. Wat gaan ze doen? Blijven ze het CDA trouw? Of lopen ze erbij weg? Nou, we zijn uh, hier dus in de kerk waar de heer Adkopian zondag zeer regelmatig uh, aanwezig is... en de diensten uh, bijwoont en meedoet. De protestantse kerk van Zouterlanden. Dat is de protestantse kerk van Zouterlanden. En ja. nu dominee Ruitenburg uh, bent uh, zijn dominee. Dit is de thuisbasis van Koppian. Dit is inderdaad de thuisbasis van Adkopian. Een gemeenschap waarin hij uh, zich in die zin thuis voelt... Dat hij zich gedragen weet in de keuzes die hij maakt. Want er zitten veel CDA-stemmers hier in de kerk. Ik denk dat uh, hier in deze gemeente wel heel wat CDA-stemmers uh, wonen. En ook hier in de kerk, ja. Nou zijn de peilingen niet goed, maar denkt u dat ze blijven? Nou, mijn indruk is dat uh, de mensen hier in Zeeland uh, in die zin traditioneel zijn... Uh, dat ze als het CDA, waar ze jarenlang op hebben gestemd soms een iets andere koers waar dan hen lief is... dan blijven ze toch, denk ik wel, trouw aan die partij. Dus ze lopen niet zomaar weg. Zoals ook de heer Kopjan niet zomaar wegloopt. Heeft u ook een stemadvies gegeven aan uw gemeente? Nee, maar ik denk dat de manier waarop ik de Bijbel lees... zullen mensen goed genoeg uh, ervaren hoe ik over dingen denk... en hoe ik denk dat de schristen over dingen denken. Ja, dat het erom gaat dat je samen mens bent... en dat daarbij niet past dat je mensen uitsluit... En als in een broeder dan op u afkomt en die zegt... maar dominee, zit ik dan nou bij het CDA goed of niet? Ik weet het niet meer. Dan zou ik hem aanraden om het programma van het CDA nog maar te lezen... en dan zelf tot de conclusie te komen. Ik ga niet voor iemand denken. Bent u al naar de stembus geweest? Ik ben nog niet naar de stembus geweest. Ik weet wel wat ik ga stemmen. Maar daar hebben ze van die aparte hokjes voor... zodat niemand dat ook direct uh, waarneemt. Hey. Hallo. Even verderop. In de Smitstraat zit uh, het enige stembureau van Zoutenlanden. En daar gaat Karin Wouters stemmen. Karin Wouters is een van de gemeenteleden van domein Ruitenburg. En zelf fractievoorzitter van de CDA hier in Zoutenlanden, gemeente Veren. Eh, goedemiddag. Goedemiddag, Karin. Ik heb er twee. U mag twee stemmen uitbrengen vandaag. Ik breng twee stemmen uit. Eentje voor mijn moeder en eentje voor mijzelf. Elf, 23. Akkoord. U hoort een beetje bij de achterban van Ad Coppian. U zit bij hem in de kerk. Hij was zelf uh, vorig jaar kritisch over de samenwerking met de PVV. Hoe staat u daarin? Nou, dat deel ik wel. Is dat ook wat u om u heen hoort, hier in Zuiderlanden? Nou, dat is, dat is toch wel uh, verschillend. Wat voor verschillende geluiden hoort u? Nou, de, toch wel ook van mensen die uh, zeggen van... Uh, nou, het is beter dan ja. uh, dat we regeren... Oh. en eigenlijk toch wat meer dat rechtse geluid uh, laten horen. En uh, ja, ik, uh, ik mis toch wel een beetje het, uh, laten we zeggen... de barmhartigheid... Uh, bij het CDA op dit moment. Zijn er ook mensen die zeggen van... nou, ik ga PVV stemmen dit jaar... of juist iets aan de linkerkant, D66? Nou, dat, dat, dat hoor ik niet direct om me heen. Maar als je natuurlijk de prognoses hoort... ja, dan zijn die er zeker wel. Nu waren er afgelopen weken zelfs uh, raadsleden in het land... CDA-raadsleden die zelfs zeiden... ja, ik ga dit jaar niet op CDA stemmen, want ik wil deze coalitie niet steunen. Hoe staat u daarin? Daar schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Als je echt wat, uh, wat wil zeggen, wat ertoe doet, dan moet je bij de club blijven. Dan moet je wel kritisch blijven, maar wel bij de club blijven. Nou, dan kan ik wel raden waar uw stem naartoe gaat, naar welke partij althans. U mag er zelfs twee uitbrengen. Ik ga er twee uitbrengen. En ik ben altijd gewend om op een vrouw te stemmen... En ik hoef dan natuurlijk deze keer niet lang na te denken... want nummer 1, deze keer is een vrouw... en mijn moeder heeft mij dezelfde opdracht gegeven. Dus die stem gaat naar? Patricia de Miliano krijgt van mij twee stemmen... en ik wens haar heel veel succes in de komende tijd. Nou, stembiljet in de bus. Kijk, daar gaan ze. Ja, daar gaan ze. Twee stemmen voor Patricia de Miliano vanmorgen in Zoutenlanden. Nou, dat zijn er dan toch in elk geval twee? Ja, er zijn er natuurlijk nog een heleboel. En dag is er nog niets om. En alle mensen die nog niet uh, gestemd hebben, hoop ik natuurlijk dat er daar toch een heleboel op het CDA gaan stemmen. Want een stem op het CDA is geen verloren stem. Ja. Vooral in Zeeland niet. Hier nog iemand die afkomt op ons bord met de vraag wie blijft trouw aan het CDA. Blijft u trouw, mevrouw? Jazeker. U bent een CDA-stemmer? Altijd geweest. En ook vandaag? Ook vandaag. Nou, dat is dan in elk geval weer een, ha een hart onder de riem voor uh, mevrouw De Miliano. Maar goed, uh, we uh, moeten niet vergeten dat, terwijl de Lange Jan hier een prachtige kajon begint te uh, spelen... dat de peilingen zeer uh, negatief zijn, ook in Zeeland. Zelfs in Zeeland kan je misschien wel zeggen. Ferdinand Koppenjan, politiek redacteur bij uh, Omroep Zeeland... Um, is dat ook jouw beeld? Dat het toch wel een hele harde klap gaat worden van CDA, voor het CDA vandaag? Ja, dat denk ik wel. Dat komt vooral denk ik, door het landelijk beeld uh, wat al gezegd is. Hè. Geen echt leiderschap, uh, geen herkenbare leider. Niet echt een herkenbaar geluid in het kabinet. Niet echt een herkenbaar CDA-geluid. Uh, dat, dat zijn denk ik de voornaamste dingen die spelen bij de mensen. En de politieke die die echt de Zeeuwse politiek uh, volgen. Ja, je had hier uh, bij het CDA-tje Twan Poppelaars. Dat was altijd de CDA-leider. Uh, bekend, uh, kon de boel bij elkaar houden was een leider, vriendelijk, had ook wel vleugjes humor zo nu en dan. En uh, die is overgestapt naar het waterschap uh, uh, halverwege de rit. Dus ook hier in Zeeland is een soort leiderschapscrisis? Nou ja, het heeft lang geduurd voordat er een nieuwe leider is aangewezen. Dat is eigenlijk pas eind vorig jaar gebeurd met Patricia de Miliano. En kijk, uh, dat, dat het CDA hier volgens de peiling gehalveerd wordt, dat zal zeker niet aan haar liggen. Want als iemand er alles aan gedaan heeft uh, in de campagne, dan is het Patricia de Miliano. Maar dat zal waarschijnlijk toch niet genoeg zijn, want CDA heeft ook een beetje lasten van denk ik, dat ze de grootste partij zijn in Zeeland. Ze hadden 10 van de 39 zetels. En als er een beetje een moeilijk besluit hier kwam in Provinciale Staten, dan kwam het vaak aan op het CDA. Alleen het CDA... Sprak vaak niet met één mond. Duurde vaak lang voordat het CDA kleur bekende. want dan moesten weer vergaderd worden. We weer een compromis op tafel. Wat het dan weer net niet haalde. En daar ging het om. Onderwerpen zoals het ontpolderen. Het Liegerspolder, dat soort dingen? Oh mevrouw, mevrouw ja, de, de miljarden duikt gelijk weg. U wilt u die nee. over hebben? Oh jawel. Ja hoor, wij lopen nergens voor weg. Wat zijn pijnlijke punten hier in Zeeland hè? het ja, polder ligt heel erg gevoelig in Zeeland. Maar daar heeft u dus verantwoordelijkheid genomen voor een niet zo populair besluit? Nou nee hoor, want ik bedoel... Uh... Het, de de hetwieg die eventueel onder water zou komen. Daar heeft Ad Kopian, onze Zeeuwse Kamerlid vanuit de CDA. wel voor gezorgd dat het in het coalitieakkoord komt. Andere, andere en er wordt, alles aangedaan, er wordt alles aan gedaan om dat ontpolderen tegen te gaan. En wij zijn dus ook tegen ontpolderen. Hoe, zie, hey. hoe, hoe, hoe ziet dat nou, uh, Ferdinand? Nou, kijk, het is natuurlijk zo dat Ad Kopian, dat Zeeuwse CDA-kamerlid. Uh, tot de laatste snik heeft gestreden voor die uh, het Wiegepolder. Maar in die hele strijd is het CDA wel landelijk een keer gedraaid. Uh, eerst altijd tegen, maar uiteindelijk kon het niet anders, zei het CDA. Toen kwam de, die nieuwe regering en toen stond er weer in dat uh, ontpolderen... dat er toch naar een alternatief gezocht zou worden. En ik denk dat dat nou ook typisch iets is voor het CDA... dat de partij soms een beetje wijfelend overkomt. Gedraai en gedoe... Ja, gedraai, gedoe, dat vind ik wel grote woorden, maar gewijfel zou ik meer zeggen. En het kan nu zijn dat het, dat, dat het weer de goede kant op gaat voor de tegenstanders van ons polderen. Maar ja, het is de ene keer wel, de andere keer niet. En dat is voor een politieke partij in de verkiezingstijd natuurlijk niet heel sterk. Nou zou je zeggen, PVV op een monsterlijke zegen hier, van 0 naar 7 zetels in de peiling. CDA verliest de vijf. 1, 1, 2, die 5 gaan rechtstreeks naar de PVV. Maar dat geluid hoor ik hier niet. Nee, dat denk ik ook niet. Want de VVD staat ook op winst. Die zal ongetwijfeld ook uh, wat mensen wegsnoepen. Wat jij zelf ook op straat hier hoort. Dan uh, gaan want, we met name naar de VVD. Ja, er zullen ook uh, mensen naar, uh, naar de PVV gaan. Maar ik denk dat bijvoorbeeld ook de SGP uh, een zetel gaat verliezen aan de PVV. De SGP heeft hier 5 zetels. Staat in de peilingen op 4. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat, dat een aantal SGP'ers de overstap maakt naar de PVV. De SP haalde hier bij de vorige verkiezingen 5 zetels. Staat. In de peilingen nu op drie. zal ook een groot deel proteststemmers zijn. Dus ik denk dat de PVV eigenlijk overal wel wat wegsnoept. En dat het CDA niet alleen het slachtoffer uh, is, volgens de peilingen. Want de echte uitslagen moeten natuurlijk nog komen. Maar het CDA zal niet alleen het slachtoffer zijn van de PVV. Dat geloof ik niet. Oké, okay, mevrouw De Miliano, het wordt spannend vandaag. Uh, wat, op Hoeveel zetels zet u in? Ik zet op zeven zetels in. Daar heeft u geloof voor. Ik hoop dat ik het niet moet bijstellen. Want met zeven zetels kunt u echt nog uh, iets betekenen hier, anders wordt het uh, moeilijk. Ja, met een, een PVV en een VVD die er ruim overheen gaan. Nou, natuurlijk kunnen we weer iets betekenen. We gaan gewoon vanaf 3 maart gaan we er weer volop tegenaan. En ik ben gekozen als lijsttrekker omdat ik vind dat onze partij te veel bestuurderspartij geweest is. Meer volkspartij moet zijn. We zijn een partij voor het midden met een linker- en een rechtervleugel. En ik ga de komende vier jaar met z'n allen gaan we er weer volop tegenaan. U gaat de verbindende leider worden hier in Zeeland, CDA in Zeeland. Absoluut. Goed, mevrouw Miliano. ik wens u heel veel succes. Dank u wel. Got out of my bed this morning I noticed that it didn't have a right side And my head feels like it's filled to the top With pop rocks and cyanide bones, you better step off now, you better leave me alone, cause I'm about to explode, just like a wonder Chicken bones. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is trouwkolumnist Elma Draaier. Elma, je zei straks al je wilt in gesprek met Alfons Martens. Hij is zenderleider van net 5. Ja. Wat wil je precies aan hem voorleggen? Uh, ik wil met hem babbelen over het programma Beauty and the Beast. Dat uh, komt vanaf 13 maart op de uh, zijn zender. En de ondertitel van het programma is schoonheid zit van binnen. Nou, dat is een, lijkt me een waarheid als een probleem. Ja, dat is prachtig. En uh, in dat programma worden twee mensen tegenover elkaar gezet. De een heeft een um, mismaaktheid door geboorte, door een ziekte, uh, door, door brand. een ongeluk. Ja. En die, is dus, uh, nou, die heeft ook uh, natuurlijk uh, de nodige last van in het maatschappelijk verkeer. En de andere is een vrouw. En die mevrouw is juist heel erg geobsedeerd door schoonheid. En die, die zijn botox. En, en die nou, is ook nee. mooi dan misschien, om te ja, zien. Die is, nou ja, dat is altijd subjectief... maar Ai. dat is in ieder geval iemand die daar erg mee bezig is. Die twee worden tegenover elkaar gezet... En die moeten een week lang met elkaar optrekken. En eh, nou, er is natuurlijk een camera bij. En eh, volgens eh, de, de zender zelf, die zegt in het persbericht dat deze serie heel erg op net vijf thuis hoort, vanwege het integere karakter, de dubbele gelaagdheid en het aanduiden van een maatschappelijk probleem. Ja. En, en wat is jouw probleem dan vervolgens? Nou, er is, het is een Brits format, moet ik er nog even bij zeggen. En uh, daar was ook uh, behoorlijk wat commotie. Dat is daar uh, een tijdje, een paar maanden geleden of vorige maand, meen ik, uh, begonnen. En, um, en ook in Nederland zijn er organisaties die al hebben geprotesteerd. En ik wilde hem, uh, uh, meneer Martens, die verantwoordelijk is voor dit programma, graag voorleggen wat hij bijvoorbeeld daarvan vindt, van die protesten. Ja, en wat, want, maar wat is de inhoud van het protest? Nou, de, bijvoorbeeld de stichting Eigen Gezicht... Ja. Die, die komt op voor mensen die met hun misvorming door het leven gaan. Die noemt het aapjes kijken en noemt het een show die erom draait... om gewone mensen de schrik van hun leven te bezorgen. De stichting Brandwonden heeft geweigerd om op de aftiteling te staan. En bijvoorbeeld een, een, de stichting Medische Ethiek... we hebben heel veel stichtingen in Nederland. <lacht> die noemt het een freakshow... Oké, okay, nou goed. We gaan gauw naar uh, Alfons Martens. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de kritiek zal niet nieuw voor u zijn, vermoed ik? Eh, uh, nee. Nee, dat klopt. Ik heb het ook, ook uh, meegekregen en gelezen. Um, Wat is uw reactie? Nou, ik denk dat... Uh, ik, ik was er wel verbaasd over. En, uh, maar ik denk dat het... Uh, uh, het probleem is dat ze gereageerd hebben... Ik weet niet waar ze op gereageerd hebben, laat ik het zo zeggen. Uh, dit programma moet je wel even goed uitleggen. En, het, en dat is net gebeurd. Ik kan het ik zeggen, dat heel... heeft Elma net gedaan. Ja, daar ben ik heel blij om. Dus het is echt een goede weergave van zoals het programma ook gemaakt is... en uh, zoals het ook bedoeld is. En uh, ik weet niet Maar exact... toch, aapjes om... kijken, freakshow, heb ik gehoord. Ja, nee, dat, nou ik denk dat dat uh, absoluut ontkracht gaat worden... Zodra men, zodra men de beelden gaat zien. Uh, nou, maar ik, ik heb zelf uh, al, al via jullie wat beelden mogen zien ja. uh, van de Britse afleveringen en de trailer van de Nederlandse. Ja. En de, dan begrijp ik wel een klein beetje waar deze mensen op uh, uh, doelen. He, je, je ziet toch, uh, de, de, je voelt iets ranzigs eraan hangen. De, op, jullie kunnen een hele goede bedoeling hebben, maar dat zit er natuurlijk toch aan, dat daar zo'n... Er worden twee mensen tegenover elkaar gezet. Die ene kan er echt helemaal niks aan doen dat hij is zoals hij is. En die andere mevrouw die is uit vrije wil enorm bezig met uiterlijk. Maar dat zijn toch een beetje onvergelijkbare grootheden. En dat maakt het zo, zo ongemakkelijk. Uh, het, is, het is zeker ongemakkelijk. Uh, voor de mensen meer dan voor de kijker, denk ik. Maar het is zeker ongemakkelijk omdat ze niet dagelijks geconfronteerd worden met elkaar... En, en dat maakt het ook wel heel erg uniek voor beide. En uh, dat is ook wel wat er gebeurt in de, in de aflevering. Ze leren er, ze leren er allebei uh, uh, wat van. En, uh, maar maar wat, ze de, wat leert dan bijvoorbeeld degene die met een mismaking geboren is ervan? Wat, wat moet hij ervan opsteken? Nou, zijn, de, de, de rol van die personen is het toch een wat meer coachende rol. Dus het is wel echt, dat zijn de sterkere figuren. Zij zijn veel zelfverzekerder geworden, omdat ze er al jaren, uh, vaak al jaren, zo, zo uitzien en een, een heel erg manier hebben gevonden om daar goed mee om te gaan en een heel leuke, sterke persoonlijke, uh, persoonlijkheden zijn. En zij, en de, de, degene die zo natuurlijk geobsedeerd is door schoonheid en zichzelf helemaal uh, aan alle kanten cosmetisch behandeld. Of, of uh, extensions en, en veel make-up. Dat zijn toch mensen die vaak iets te verbergen hebben. Die zijn juist vaak heel onzeker. En doen dat omdat ze zichzelf niet knap genoeg vinden. En daar is een, daar is een soort van uh, um, uh, ja, bijna coachende rol. Van, van de mensen die dus uh, uh, misvormingen of mismakingen ja. hebben. Uh, en dat geeft een hele mooie positie in het programma. Jammer. Maar wat, wat uh, u wilt er ook een maatschappelijk doel. Hè? U wilt ja. er ook iets mee bereiken. Ja. Uh, wat wilt u precies bereiken daarmee? Nou, ik denk dit. En daarom vind ik de kritiek van die stichting ook vreemd. Dit bespreekbaar maken en, en, en heel duidelijk maken dat er, dat er uh, de schoonheid zit van binnen. Hè? Dat is precies wat de titel zegt. Het gaat niet door duidelijk. Kijk eens verder dan de oppervlakte. En de hele maatschappij is heel erg ingesteld op de buitenkant. Uh, en en de, de, de gelaagdheid in het format wil aangeven dat, dat er iets veel belangrijkers is, namelijk de binnenkant. Ja, nee, ja, dat is een hele vrome boodschap. Maar ik denk als een kijker hiernaar kijkt, dan denkt hij: Nou, die, die mevrouw is gek, want die is alleen maar bezig met botox. En die meneer, die, dat is natuurlijk ongelooflijk sneu dat het zo is. En uh, je vindt ze dus allebei een beetje vreemd en, en, uh, in die zin. Dus wat, wat schieten we daarmee op? Het zijn, nou, om, iets, om vaak om een probleem uh, te duiden, is het goed om twee tegenstellingen uh, te pakken. Uh, en dit zijn hele erg tegenpolen. En als je die ja, doet, maar het is een valse tegenstelling. Hè? Want de, de, wat ik net al zei, de een die kan er niks aan doen en de ander die, die kiest er uit vrije wil voor. Dus het is toch een beetje een vals probleem wat u schetst? Nee, kijk, het probleem... beide zijn uh, dagelijks heel erg bezig met hun uiterlijk. De een uit vrije wil en de ander omdat de rest van de maatschappij dat, dat doet. Want mensen worden nagekeken, worden overgesproken, worden anders behandeld. Dus beide zijn heel erg, worden dagelijks geconfronteerd met een met uiterlijk Ze zijn daar er heel erg mee, mee bezig. Beiden uh, uh, beide zullen daardoor hun onzekerheden hebben. Uh, de, de, de mensen met een uh, Ja, met maar goed, dan vorming. zal de kijker er naar kijken en die zal zeggen... nou, poepoe, gelukkig ben, ben ik niet zoals de farizeeën uit de Bijbel. Gelukkig ben ik niet als deze. Hè? Dan ben je er wel heel dankbaar voor. Ik bedoel, dat, dat kweekt toch geen begrip? Nou, ik denk dat je kunt herkennen in beide situaties, in beide hmm. personen. Alleen zul je de meerderheid van de mensen die zullen gaan kijken zitten daartussenin zit in het midden. Want dit zijn twee uitersten. En ik denk dat je zowel kunt uh, verplaatsen deels in degene die zo bezig is met zijn uiterlijk. Want dat zijn we uiteindelijk toch allemaal wel een beetje dagelijks. We denken er toch over na wat we aantrekken. En we gaan toch naar de kapper. En vervolgens herkennen we ook ons in degene die uh, zo nagekeken wordt en er anders uitziet. Want er zullen een heleboel mensen in Nederland er anders uitzien. Laat ja, keer, Minder ja. knap allemaal. Ik wil nog even van u weten waarom uh, wie eigenlijk het beest is uit de titel. Het is het, het is gebaseerd op het sprookje, Beauty and the Beast. Ja, maar u weet hoe het afloopt. Uiteindelijk in het sprookje is het zo... dat het beest zich eh, ontpopt tot prins. En dat vind ik de titel zo pijnlijk. Want eh, gesteld dat u zou vinden dat, eh, dat de mismaakte hier het beest is... Dat, nou, die, die wordt geen prins. Ja, die wordt, die wordt een prins in zijn rol en in zijn doen en laten. En een, en ik denk een prins dat... van binnen, prins, zegt u eigenlijk? Ik, ja, ja. Goed, Wat het nou ja. echt belangrijker is dan een, uh, dan een prins van buiten. Elma gaat kijken, denk ik. En wij gaan Elma filmen als ze zitten kijken. Dat lijkt me een heel leuk voormat. Dat <lacht> lijkt <lacht> me ook heel erg leuk. Elma Draaier en uh, meneer van Net5. Hartelijk dank allebei uh, voor dit gesprek. bedankt. Dit is de dag. Ik zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar de website. Dit is de dag. Nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Straks na het nieuws van half vier. Villa VPRO met Tessel Blok. Tessel, goedemiddag. Dag Elsbet, goedemiddag. De villa komt van half vier tot vier uur vanuit de bus van de Stemming van Nederland. Want na vier uur neemt de Stemming van Nederland de uitzending over. Wij staan in Den Haag met die bus uh, aan het Hobbemaplein. Maar voor die tijd dus Villa WPRO, waarin we onze ogen richten op het buitenland. We gaan het hebben over de rol van Europa bij alles wat zich afspeelt in Noord-Afrika en de Arabische wereld. Wat is die rol, wat zou die rol moeten zijn, wat is die rol geweest? Afijn, daarover. En ook over Ivoorkust. dat lijkt een beetje onder te sneven door alles wat er gebeurt in uh, de Arabische wereld. Maar dat land staat. Uh, um, op, eigenlijk op, op het punt van echt een burgeroorlog. Daar mogen we onze ogen toch ook niet voor sluiten, lijkt mij. Dat dus zometeen in Villa VPRO. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. en die worden gelezen door Dick Terhart. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Libische leider Gaddafi heeft gezworen om te vechten tot de laatste man en vrouw om zijn land te verdedigen van oost tot west en van noord tot zuid. Hij geeft opnieuw Al-Qaeda de schuld van het veroorzaken van de onrust en zegt dat er een samenzwering is om Libië en zijn olie opnieuw te koloniseren. Gaddafi waarschuwde voor een interventie van de VS of de NAVO. En in Duitsland wordt Thomas de Mezère de nieuwe minister van Defensie. Hij is de opvolger van Karel Theodor zu Gutenberg... die gisteren opstapte vanwege een plagiaataffaire. De Mezère is nu nog minister van binnenlandse Zaken. Onder meer vanwege een ingrijpende reorganisatie bij de Duitse strijdkrachten... wilde bondskanselier Merkel zo snel mogelijk een opvolger voor Gutenberg. En dat waren de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Breukelen en Nieuwegein, 13 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Haarlem en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. A13, daarna Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein, 2 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda... Daar staat tussen Rotterdam Spaanse Polder en Knopen Plein 3 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en op de A 50 van Osna Arnhem bij Knop het Grijzoord 3 kilometer. Dit is Radio 1 VPRO. Villa VPR Tessel Blok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals ik voor het nieuws al zei, vanuit de bus van de stemming van Nederland die staat in Den Haag na vieren gaan Prem Radakishun en ik met die stemming van Nederland de dus spijlen hoe het er hier in Zuid-Holland voor staat op deze dag van de verkiezingen. Maar tot vier uur dus. Villa VPRO waarin we het eigenlijk alleen maar over het buitenland gaan hebben. Uh, Zometeen met twee gasten die hier al in de bus zijn. Katelijne Buitenweg, hartelijk welkom. Docent Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Een oud Europarlementslid en een uh, vers en nog huidig Europarlementslid voor D66. Marietje van Schaken is hier ook in de bus. Wij gaan het zo meteen hebben over de rol van Europa bij alles wat zich in Noord-Afrika en de Arabische wereld afspeelt. Maar eerst wilde ik het gaan hebben over Ivoorkust. Uh, dat lijkt een beetje onder te sneeuwen, maar daar is sinds een week het geweld echt enorm opgeleid. De gevechten zijn hevig in de hoofdstad. Het is in dat land al vreselijk onrustig sinds eind november. Toen waren er presidentsverkiezingen. En dat zult u allemaal misschien nog wel weten. De zittende president Gabo, die erkende niet dat Ouattara, de kandidaat van de oppositie, tot winnaar werd uitgeroepen. Vanaf dat moment was het onrustig. Dat is een eufemisme. Waren er gevechten? En dat lijkt uit de hand te lopen nu. Uh, VN-chef Ban Ki-moon waarschuwde vrijdag al dat het land op de rand van een burgeroorlog staat. En vandaag zegt Amnesty International dat er een humanitaire ramp dreigt tegen gevolge van de enorme vluchtelingenstromen. Er, uh, uh, behalve dat de mensen vluchten zijn ook die dat niet meer kunnen. Er liggen lijken in de straat en uh, niemand uh, doet daar wat aan. Het geweld escaleert en wordt vreder en vreder. Pauline Baks, correspondent in die voorkust. Heb ik aan de telefoon als het goed is? Ja, Goedemiddag. Dag Pauline. Uh, sinds vorige week uh, horen wij hier verslechterd de toestand uh, ongeveer per dag. Wat, wat, wat merk jij daarvan? Wat zie jij zo om je heen? Nou, ik merk er iedere dag wel dat er uh, ergens in de stad geschoten wordt. En soms komt, komt dat ook dichtbij. Dan schiet uh, een of ander figuur een uh, pistool of een Kalashnikov leeg in mijn buurt. Ik woon zelf in een redelijk rustige buurt. Desondanks, uh, vlakbij het hotel waar Alassane Watara sinds december opgesloten zit met zijn medewerkers. Hij kan daar niet uit. Dat hotel wordt mm -hmm. omringd door VN-soldaten. En uh, overdag uh, wordt in verschillende wijken van de, wijken van de stad wel eens geschoten. Dat is dus niet overal, maar uh, ja, het geweld neemt toe. En milities die trouw zijn aan bakbo, die gebruiken tegenwoordig nieuwe methodes... als het in steken van, uh, van mensen die zijn ervan verdenken rebellen te zijn of watraanhangers. En uh, ja, toen worden mensen gelinst of de keel doorgesneden. Dat dingen naast dus het schieten. En dat schieten is dus voornamelijk zogenaamde veiligheidsdiensten... die nog steeds op de hand staan van Bakbo. En hij probeert dus met een soort ja, vrede, repressie uh, de mensen van Ouattara uh, te onder te houden. Ja, uh, de VN, je noemde ze net al even, er is daar een, een vredesmacht uh, van de VN. Ook altijd zo'n zo vreemd woord als je hierover hoort. Maar goed, het heet een vredesmacht, die is daar nog steeds. Uh, die, die bevinden zich dus allemaal rond dat hotel waar de oppositiekandidaat Ouattara zit? Nee hoor, niet allemaal. De VN zit hier al heel lang, omdat ze hier in 2002 een burgeroorlog is geweest. En um, de vredesmacht is onlangs uh, uitgebreid tot 12.000 man. Een groot deel daarvan zit in uh, Abidjan, maar er uh, zitten ook vredesoldaten in andere delen van het land, hoewel zij wel steeds vaker aangevallen worden. Want Bakwo, die redeneert een beetje als Gaddafi, en dat deed hij al voordat Gaddafi dat deed. Dus hij zegt dat er een complot tegen hem is, en dat complot wordt aangevoerd door de Verenigde Naties en door de voormalige koloniale heerser Frankrijk. En hij heeft het is mm -hmm. hardop gezegd, maar het lijkt alsof hij wel wil vechten... tot de laatste man om aan de macht te blijven. En het, de VN wordt dus een doelwit van zijn aanhangers. Die proberen op alle Precies, mogelijke de... manieren de VN in de klem te krijgen. En dat lukt zo of slaat de VN terug? Wat, wat doen die VN-militairen? Ja, de VN zit altijd met dat lastige neutraliteit, die lastige neutraliteit eis. Dus zij worden voortdurend geprovokeerd door die bakbo-aanhangers. Dus ze worden soms zelfs beschoten... Door de veiligheidsdiensten zelf. Er zijn afgelopen weekend drie uh, soldaten, de oude helmen, zijn daardoor gewond geraakt. En je kreeg een kogel tegen hun helm aan. Die heeft het wel overleefd in ieder geval. Um, ja, en soms gaan jongeren gewoon voor een tank liggen bijvoorbeeld. En dan wachten ze tot de VN daar overheen gaat rijden. Wat de VN natuurlijk niet doet. Maar de VN heeft als mandaat hier om burgers te beschermen. En kan gewoon heel vaak uh, niet naar plekken toe omdat het leger hen tegenhoudt. En ja, de VN mm. maakt dan rechtsomkeert. Dus door de VN kunnen de burgers niet beschermd worden. Uh, Amnesty spreekt vandaag van dat er een humanitaire ramp dreigt. Uh, probeer dat eens te beschrijven, waar die uit bestaat. Behalve dan natuurlijk het feit dat de mensen gewoon beschoten kunnen worden. Ja, er zijn heel veel mensen gevlucht. Ook rond de grens met Liberia. Dus enorm veel Ivorianen zijn de grens naar Liberia overgestoken. En heel veel... Liberiaanse voormalige vechters zijn naar Ivoqus gekomen... om te kijken of ze hier werk kunnen bij het ene of het andere leger. Um, ik werd van, het, van de week, bijvoorbeeld op zaterdag werd ik gebeld... door een kennis die in een wijk woont waar veel geschoten werd... en die zei van, ja, er liggen vier lijken op straat... die liggen al een paar dagen hier te verrot, want we zitten natuurlijk in een tropisch klimaat... en hij zei, we zijn bang dat wij daar de schuld van krijgen... en wilt u alstublieft iemand bellen zodat ze we weggehaald kunnen worden... En ik heb toen het Rode Kruis gebeld. Die zei, ja, wij kunnen die wijk gewoon niet in. Wij worden tegengehouden. Nou, inmiddels zijn wat van die lijken wel weggehaald. Het is ook zeker niet overal in de stad. Het is al een stad van 4 miljoen inwoners. Dus behoorlijk uitgestrekt. Maar ja, tegelijkertijd zijn heel veel mensen uit de gevaarlijke wijken weggetrokken naar andere delen van de stad. En, en die slapen dan op straat. Het ook ja. nog van het feit dat de ziekenhuizen toch wel... Ze trekken ook de stad uit, ze proberen natuurlijk ook het land uit te komen. Want er zijn nou, dat, dat, echt grote vluchtelingenstroom al die op gang zijn gekomen? Ja, die vluchtelingenstroom dat is in het westen van het land. Maar hier rond Abidjan kan je niet zomaar een land uit. Oké. Okay. Hoe, hoe, hoe gaat dit aflopen, denk je, dat er, Banki zei zei, er, er dreigt een burgeroorlog. Is die er eigenlijk al, zeg je, of staat die inderdaad op het punt van uitbarsten? Ja, ik heb een beetje het idee dat het eigenlijk al is begonnen, maar dan wel op hele kleine schaal... En zoals je dat wel vaker hebt in West-Afrika, dat zijn conflicten die niet zoals in Noord-Afrika echt enorm losbarsten met uh, gigantische bombardementen en zo. Maar gewoon wel steeds dus een uitbarsting van geweld in een bepaalde wijk of in een bepaalde stad. Daarnaast weer een week rustig en dan begint het weer opnieuw. Maar uh, ja, wat ik al eerder zeide. Um, de kenmerken van dat geweld, zoals dus mensen in brand steken, dat is, dat is hier nog nooit eerder vertoond. En dat gebeurt er sinds een week. En het leger gooit dus af en toe met handgranaten naar ongewapende demonstranten. En dat is allemaal ja. nieuw voor Ivoorkust en heel dramatisch. Ja, goed. Pauline Baks, correspondent in Ivoorkust. Hou ons op de hoogte. Alle ogen lijken wel gericht te zijn op Noord-Afrika. Maar laten we niet vergeten dat uh, de wereld groter is dan dat. Hartelijk bedankt. Nu even uw aandacht voor onze reeks allerkortste radiodocumentaires op deze zender. Let op, het duurt maar één minuut. Pst, één minuut. Hij is de grootvader van mijn overgrootmoeder. Dus dat is vijf generaties terug. En mijn moeder vertelde mij bijvoorbeeld dat haar oma... een keer aan hem gevraagd zou hebben, hoe hebt u dat ooit kunnen doen? Maar ik denk niet dat ze daar erg veel antwoord op gekregen heeft. Er zijn ook kastboeken en dan zie je dus lijstjes met dingen staan die op zo'n plantage zijn. Schuren of gereedschappen, maar ook mensen. Dus namen van, van Sam of van iemand anders met daarachter. Voor welk bedrag die in de boeken staat en die dus van de een aan de ander verkocht wordt. Ik was wel een beetje van, van rillen eigenlijk toen ik dat las. Want ja, die zijn dus ook de voorouder van iemand die ik ieder moment kan tegenkomen. Kijk, ik weet dat mijn grootvader in het verzet heeft gezeten. En daar kan ik heel trots op zijn, maar ik heb het niet gedaan. En nadenkend over die andere voorouder verder terug, drongen tot me door dat het natuurlijk vreemd is om trots te zijn op de ene en niet me schuldig te voelen over die andere. U hoorde één minuut gemaakt door Katinka Beer. Ik uh, kondigde ze net al aan, twee gasten hier uh, bij ons in de bus. Katelijne Buitenweg, docent Europees Recht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hartelijk welkom nogmaals. En oud Europarlementslid. hè? Ja. En Marietje van Schaken, en die is nog lid van het Europarlement voor D66. Ook van harte welkom. Voordat we het over uh, uh, Libië en uh, Noord-Afrika en de Arabische wereld gaan hebben... heel even wat je nu net hoorde van die voorkust... lijkt inderdaad in, in het geweld van de, van de ronddolende evolutie... in dat andere gebied een beetje onder te sneeuwen. Uh, is, is, dit ook, is dat iets waar, waar je als Europarlementariër zegt... ook daar moeten we ons mee bemoeien, ons zorgen maken... en eens kijken wat we aan die vluchtelingenstromen kunnen doen? Marietje van Schaken? Ja, zeker. We letten natuurlijk ook altijd op de rest van de wereld... ook al zijn misschien de nieuwsprogramma's uh, uh, op één deel van de wereld gericht. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld elke maand uh, uh, resoluties die zich bezighouden... met urgente situaties waar mensenrechten in het, uh, in het gedrang zijn. En wat doen die resoluties dan? Geven die resoluties geld of daadwerkelijke hulp of alleen maar veroordelingen? Nou, veroordelingen, maar ik ja. kan dus ook aandacht geven uh, aan een bepaalde kwestie. En dat helpt vaak in het land, vaak in in zo'n land wel heel stevig. Omdat het inderdaad niet zo is dat bijvoorbeeld het Europees Parlement... elke dag over een land als Ivoorkust een uitspraak nee. doet. Dus dat is een manier om snel actie te nemen. Uh, maar natuurlijk moeten we in de bredere zin kijken naar vluchtelingenkwesties... en stabiliteit in, uh, ja, ook in Ivoorkust. Vanzelfsprekend. Laten we het dan nu toch gaan hebben over Libië. En niet alleen over Libië, maar over Noord-Afrika de Arabische wereld. Uh, de rol van Europa, Katelijne Buitenweg... Uh, ik zei al in de inleiding de rol die Europa nu zou kunnen spelen... maar laten we het eerst eens hebben over de rol die Europa gespeeld heeft. Want het is toch eigenlijk zo dat Europa eigenlijk... de dictators die nu verdreven worden, dreigend te worden... misschien mo moeten we zeggen, hopelijk dat ze verdreven worden... of al verdreven zijn, door Europa altijd min of meer wel geaccepteerd zijn. Want die stabiliteit waar Marietje van Schaken het over had... kwam dat alleen maar ten goede. was voor Europa ook... Marietje Schaken, sorry, ik zeg steeds ze iets van. Uh, uh, kwam het uit, uiteindelijk alleen maar Europa ten goede als het daar stabiel was... Ja, dat klopt. Ik denk, uh, de Europese Unie heeft ook deze dictaturen... veel te lang uh, in het zadel gehouden of geholpen. Uh, ook als je kijkt naar de gelden. Noord-Afrika kreeg sowieso steun ook van de Europese Unie. Maar je ziet dat Tunesië kreeg eigenlijk de meeste steun... terwijl dat ook het meest dictatoriale regime was. Dus er werd heel weinig gekeken naar hoe zo'n regime... zo'n regering optrad ten aanzien van burgers. En er werd gelijk vooral naar andere dingen gekeken. Stabiliteit, uh, Um, heeft ook te maken met onze olie- en uh, gasafhankelijkheid. Uh, dat waren toch een beetje de indicatoren. Eigenlijk altijd een beetje wel uit eigen belang. Ja, angst voor immigratie, um, angst uh, voor de islam, van als mensen zelf het voor het zeggen zouden krijgen, wat voor een regime krijgen we dan? En inderdaad, uh, uh, zeker ook onze energievoorraad uh, uh, willen zekerstellen. Dat zijn toch heel erg de drijfveren geweest om overal maar een oogje dicht te knijpen. En Schaken, ben je het daarmee eens dat dat een ja. beetje de houding van Europa is geweest? Ja, ja dat ben je als je mee. dat nu ziet, uh, Barroso, dat is de voorzitter van de Europese Commissie, die heeft net in een toespraak gezegd, aangekondigd 10 miljoen euro ter beschikking te stellen om de vluchtelingencrisis aan de grenzen van deze landen. Uh, uh, te helpen bestrijden. Dus dat is een, een bedrag, wat heel specifiek daarvoor wordt benoemd. Is dit wat Europa moet doen? Zouden we niet iets nederiger en iets behulpzamer ons inmiddels op moeten stellen? Ja, er moet zeker meer gebeuren. Ik bedoel dat er geld voor wordt uitgetrokken om zo'n noodsituatie uh, aan te kaarten, is belangrijk. Het is namelijk ook belangrijk omdat bijvoorbeeld Italië uit angst voor die vluchtelingenstromen zich niet stevig wilde uitspreken achter de mensen, hun roep om vrijheid, hun mensenrechten. Dat is natuurlijk heel problematisch. Dat maakte dus ook dat Europa niet met één stem kon spreken. Want Italië, overigens ook een beste vriend van Gaddafi, lange tijd... Die, die wilde niet meedoen met die ene stem. Precies. En ik denk dat het goed zou zijn geweest... als Catherine Ashton, de hoogvertegenwoordiger... zelf een stevigere uitspraak had gedaan... waarin Italië dan ook mee had gemoeten. Mm -hmm. Want we kunnen niet... Uh, op dit soort uitzonderlijke situaties wachten. Het is juist nu heel belangrijk, dat zie je ook... dat Europa uh, eenduidig is en stevige uitspraken doet. Want Europa dreigt anders echt een beetje onzichtbaar te worden. En dat, dat zie je nu ook al ten aanzien van, uh, van Noord-Afrika gebeuren. Uh, Amerikanen zijn uh, heel actief bezig... maar Europa is nog steeds een beetje aan het zoeken naar zijn, uh, zijn eenduidige stem. Mm -hmm. Katelijne Buitenweg, mee eens... Ja, het is inderdaad een heel groot obstakel dat alles met unanimiteit moet worden besproken. Uh, want uh, uh, er zijn vaak wel landen tegen. Ten aanzien van dat probleem uh, van vluchtelingen aan de grens. Ik vind het goed dat er ook geld voor beschikbaar wordt gesteld. Is het genoeg? die miljoen? Het is natuurlijk nee. nooit genoeg. Maar is het, of is het ik denk dat uh, genant? Nou, ik denk voor zo de hele uh, steun is het zeker niet genoeg. Aan de grens is het op zich goed. Maar er zijn heel veel andere dingen die ook gedaan moeten worden. Europa zou ook heel concreet kunnen helpen om bepaalde groepen ook uh, te repatriëren. Bijvoorbeeld ook zijn hele grote groepen Filipijnen. Mm -hmm. uh, waarbij uh, Filipijnen zelf daar niet uh, toe in staat zijn om hun mensen terug te halen. Dus daar kan je ook iets aan doen. Maar wat mij wel opvalt is dat ik uh, zie dat vooral Europese regeringen bezig zijn... om te zeggen van ja, de mensen moeten in ieder geval niet hier komen. Want laat ze vooral maar in de regio blijven. Nou ja, de meeste mensen zitten in de regio natuurlijk... Maar er is, uh, herinner ik me nog wel, een instrument ooit na de Balkanoorlogen uh, ingesteld in Europa. En dat was juist bedoeld voor noodsituaties. Als er heel veel vluchtelingen, uh, uh, ja, uh, op, vluchtelingenstromen op gang kwamen... dan was het zo dat we ook europawijd afspraken zouden maken... over hoe gezamenlijk mensen opgevangen zouden kunnen worden. Nou, daar hoor ik op dit moment niemand meer Marietje Schake, over. Marietje Schaken, dat is een afspraak die er blijkbaar is ja, die is er zeker, en maar je dit, hoort eigenlijk tegenovergesteld, wel, hè? Nu. Ja, precies. Ja. Maar wat je hoort als je naar Mark Rutte luistert uh, en ook naar uh, de minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, is dat ze vooral alles weg willen houden uit Nederland. Er zou geen sprake van zijn dat mensen hierheen zouden komen. Terwijl het inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid is. Waar zou dat voor komen? Heeft dat te maken, het is altijd natuurlijk een beetje flauw om te zeggen... maar bijvoorbeeld nu met de verkiezingen en het feit dat de PVV... ik bedoel de vluchtelingenstromen komen uiteindelijk uit landen... die uh, door de meeste mensen gezien worden als islamitische landen. Uh, uh, is dat een beetje inspelen op, op uh, de PVV en zeggen... we willen best helpen, maar als ze maar daar blijven? Ja, het zou kunnen, terwijl je nu al ziet dat de vluchtelingenstromen beginnen op te drogen. Dus dat de enorme angsten die er waren, ook in Italië, zelf eigenlijk uh, misschien wel meelijken te vallen. En er is natuurlijk een heel groot verschil tussen een noodopvang met het doel ja. om mensen, zodra er weer uh, rust is... Uh, terug te kunnen laten gaan. Omdat die mensen ook hard nodig zijn om het land zelf op te bouwen. Maar ja, als mensen uh, beschoten worden door hun eigen regering... omdat ze puur en alleen hun mening laten horen... dan vind ik dat wij een verantwoordelijkheid hebben om die mensen op te vangen. Mm -hmm. En moeten kijken naar hoe dat op de beste manier kan. Is en dan vind dat... ik het teleurstellend dat uh, ook minister Roosentaal heeft gezegd... juist als er in een land als Egypte een, een onbekeer is... nou, uh, daar gaan we uh, onze programma's maar eens uh, weghalen. En uh, mensenrechtenbeleid is niet onze prioriteit. Mm -hmm. Ik denk dat dat een verkeerde benadering is en uh, geen recht doet aan de roep om vrijheid die deze mensen hebben geuit. En daar zou toch ook uh, een partij als de Partij voor de Vrijheid uh, eens een keer naar moeten luisteren... en ook moeten erkennen dat dat uh, een heel, heel erg uh, bijzondere stap is. Barroso heeft overigens vanmiddag in die toespraak die hij heeft gehouden ook gezegd... dat Europa aan de zijde staat van alle jonge Arabieren die verandering willen. Nou, dat is dan tenminste uh, een uitspraak. Die uh, afspraak waar Katelijne Buitenweg het over had... Yeah, van in tijden van crisis, gaat u daar als, als uh, Europarlementariër... Euro nog wel even op terugkomen in het parlement en zeggen... we hoeven hier eigenlijk helemaal niet lang over te praten. Die afspraak is gemaakt in Europa... Als er zo'n noodtoestand is, staan de deuren open. Gaat misschien wat ver. Maar ja, moet je dat van dat de, de deuren op. niet sluiten? Dan kan je een begin maken, in ieder geval, met, met afspreken van hoe, het, hoe, hoe mensen opgevangen moeten worden. Kijk, ik ben er ook niet voor dat mensen uh, uh, allemaal ontheemd raken. Ik bedoel, als er dingen opgelost kunnen worden, als er plekken gevonden kunnen worden dicht bij huis, dan is het prima. Maar je moet natuurlijk voorkomen dat er zulke grote groepen op een gegeven moment uh, aan de grens zich ophopen. Dat daar extra uh, veiligheidsproblemen door gaan ontstaan. Dus het is in ieder geval iets wat je, uh, waarvan ik hoop dat het in de gaten gehouden wordt van zo'n afspraak lichter. Mocht de uh, nood aan de man zijn, dan zou ik in ieder geval gebruik uh, gaan maken van die afspraak. Um, maar goed, los daarvan zijn er ook heel veel andere dingen die ik denk dat Europa zou kunnen gaan doen. Ja, um, bijvoorbeeld? Nou, ik denk, op de uh, er zou bijvoorbeeld hulp kunnen worden aangeboden bij het organiseren van de vrije verkiezingen. Er is natuurlijk ook, uh, de nieuwe lidstaten hebben daar ook ervaring mee, van hoe bouw je iets op. Politieke partijen kunnen natuurlijk zelf ook hun hulp aanbieden, van hoe organiseer je jezelf. Ik denk dat het is duidelijk dat we ook betere relaties in het vooruitzicht moeten gaan stellen. Maar dan moeten we wel degelijk nu gaan kijken en ook echt het criterium gaan hanteren... Uh, dat ook mensenrechten moeten worden uh, uh, gerespecteerd. Gevolg is wel, als wij betere relaties in het vooruitstellen... dat betekent dat bijvoorbeeld onze markt ook opengesteld moet worden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook onze landbouwmarkt. Uh, denk aan de, to de tomaten. Dat gaat voor heel veel mensen ook nog wel gevolgen hebben. Maar het is natuurlijk voor die landen wel van belang dat zij zich ook economisch omhoog kunnen gaan trekken. Dat daar dus ook de werkgelegenheid aan groeit. En dan voorkom je dus ook weer een flink aantal problemen. Dat ze ook echt weten dat ze wat dat betreft nu van Europa... ook op, op dat gebied steun kunnen verwachten. En dat zoals Barroso het zo mooi zei... Uh, uh, wat moet de houding van Europa op lange termijn zijn... en zorgen dat we de afspraak met de geschiedenis niet missen. Dat we nu eens een keertje echt daadwerkelijk wat bieden. Ja, dat klinkt, dat klinkt heel mooi en dat moet natuurlijk kracht bijgezet worden door beleid. En er is nu eigenlijk een consensus bij iedereen... dat het beleid wat er bestond met Noord-Afrika en de buurlanden herzien moet worden... Uh, dus er zijn korte termijn um, acties die genomen kunnen worden. Maar er moet vooral ook een commitment zijn op langere termijn om bijvoorbeeld ook hele maatschappelijk middenveld op te bouwen. Kijk, mensen hebben zich lang niet kunnen verenigen zoals ze zelf wilden. Uh, ondernemers hebben niet de kans gehad om bedrijfjes op te bouwen. Uh, er zijn geen verkiezingen geweest. En die politieke partijen die moeten ook wat tijd krijgen om zich op te bouwen. Uh, Guy Verhofstadt, als de voorzitter van de liberale groep in het parlement... is net met een delegatie naar Egypte geweest. Uh, waar dus nu ja, uh, een, een nieuwe uh, ja, regering komt. Daar is het al moeten worden. In Libië overigens nog niet, hè? Nee, helaas niet. Ook daar moet Europa, misschien zal Europa wel gedwongen worden... om duidelijk stelling te nemen. Stel je voor dat Amerika zegt, het duurt ons te lang... en uh, we, helpen de, uh, um, we helpen Libië een beetje door Kadhafi door zelf het land uh, binnen te vallen... of Gaddafi op hardhandige wijze te verjagen. Zou Europa dat moeten steunen? Nou, je zou moeten kijken hoe je dat uh, vanuit de internationale gemeenschap moet doen. Ik las net dat de Arabische Liga heeft gezegd... dat ze een interventie niet zouden steunen. Terwijl eerder wel hele stevige uitspraken waren gedaan tegen Gaddafi. Dus dat is teleurstellend. Omdat het natuurlijk ook vanuit buurlanden uh, druk uh, veel zou kunnen betekenen... zonder dat het van buitenaf meteen hoeft te komen. Maar ik hoop toch echt... Uh, dat het niet zo ver hoeft te komen en dat, dat Gaddafi gaat begrijpen dat het echt een strohalm is waar hij aan hangt en dat niemand hem meer serieus neemt, dat zijn tijdperk echt voorbij is. Ja. Maar ik denk dat we ook die moeten uitsluiten, want als je ziet hoe hard er wordt opgetreden tegen mensen die alleen maar vreedzaam protesteren. Oké, okay, dus je kan het niet helemaal uitsluiten, kan nee. buitenweg. Wat zou u, uh, laat ik dan zeggen, als oud-Europarlementariër voor GroenLinks... Zou, zou u uh, uh, dat toejuichen? Nou ja, toejuichen, je juicht nee, geen enkel ik, ik gevecht toe. Geen enkel maar zou dat praten zijn? Ik zou dat nu nog wel vroeg vinden. Ik, ik moet er even kijken zeg maar, hoe het hoe zich nu allemaal ontwikkelt. Ik hoop uh, dat uh, Gaddafi zich nog steeds wel op een gegeven moment... wat gelegen laat liggen uh, als hij ook ziet dat, uh, dat de protesten steeds heviger worden. Er is wel gesproken ook over on, uh, voorstellen als bijvoorbeeld een no-fly zone. Als inderdaad Gaddafi uh, zijn eigen bevolking gaat bombarderen, zoals ook gezegd wordt. Nou, dat houdt in een no-fly zone. Als je ook wil zorgen dat dan de eigen uh, vliegtuigen die je dan zelf in de lucht houdt... dat die niet gebombardeerd worden, zal je zelf dus ook moeten zorgen... dat in ieder geval de luchtmacht en dergelijke en de militairen uh, uh, van Gaddafi uitgeschakeld zijn. Dus dat zijn denk ik al eerdere okay. uh, fases voordat je echt gaat binnenvallen. Oké. Okay. Katelijne Buitenweg en Marietje Schaken, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Ja, goedemiddag. Jessica Lee Mayfield met Blue Skies Again. Zometeen na het nieuws van 4 uur... Prem Radakishun en ikzelf... in de bus van de stemming van Nederland in Den Haag... op het... Uh, Wat is uh, het nou? Op het Hobbemaplein. Hobbemaplein bij ja. het beeld van Mahatma Gandhi. En we gaan praten met twee partijen die niet vertegenwoordigd zijn... in de provinciale staten van zuid holland D66 en de Partij voor de Vrijheid, de PVV. U mag allemaal gaan bellen. We gaan het hebben over nut en noodzaak van de provinciale statenverkiezingen. En um, Tessel gaat dan ook, uh, ook heel veel vertellen. En die gaat de debat <laughs> leiden. En ik ga proberen om zo min mogelijk te doen. Nee, nee, doe zoveel mogelijk. Belt u naar 0800-121. Wie gaat het nieuws lezen? Oké, okay, tot zo na Dikterhark en de Ster en het Nieuws. Het NOS Radio 1 Journaal.